Zo, dit keer mag jij de introductie doen. Jongen. Oh, nou, goede morgen, goede middag, goedenavond. Dit is alweer de... Hoeveelste? Vierde. De vierde podcast van It's Only a yes. Movie. Het uh, enige weblog vlog blog hoe je het wilt noemen, waar uh, de cult-in-horrorfilm uh, echt een warm yes. hart... Uh, Yes. Van krijgt. vlog tegenwoordig een slechte naam, dus laten uh, <laughs> ja, we het, het, het een, een audiolog, log A-log noemen. Een, een, een A-log. A-log. <laughs> en waar gingen we het vandaag over hebben? Nou, we hadden het, uh, vorige keer hadden we het er al over, uh, we gaan het nu hebben over remakes. Remakes, ja. Remakes, voor velen een, uh, een grote nachtmerrie, voor de anderen die denkt van, nou dat valt dus wel mee. En ja, voor de anderen ja, is ja. het een zegen. ...omdat ze vaak niet weten van het bestaan van het origineel. Ik, uh, ik schaar mezelf toch uh, in het kamp van de negatievelingen. Omdat, uh, los van het feit dat er wel heel uh, wat goede remakes bestaan... Mm -hmm. uh, ...sta ik over het algemeen niet echt te popelen om, uh, om remakes. En uh, vandaag kregen we bijvoorbeeld het nieuws... ...dat Chloe Grace Moretz is gecast in de nieuwe Suspiria. Nee. En dan denk ik meteen, Suspiria? Ja, nee, dank u wel. Nou, nu is het al een... Uh, het, het, het is een gerucht. Uh, ook al is het door Variety uitgebracht. Uh, maar er wordt al jaren gesproken over een remake van de Dario Argento-klassieker uit 1977. Het is uh, nu volgens mij wel bevestigd, hoor. Nee hoor, want er staat niks op IMDB. Okay. Het, het is net als met Wikipedia, staat er oh, niet okay. op IMDB. Dan, maar ze uh, hebben niet de minste namen eraan verbonden, ik bedoel Tilda Swinton is uh, ja, daar een zogenaamd uh, bevestigd. Klopt, maar eerst was, uh, in eerste instantie een paar jaar geleden al was die uh, dat meisje uit uh, Orphan. Mm -hmm. uh, volgens mij van uh, 2007, 2008. Jeetje. Uh, ik weet nog wel dat ze Esther heet in de film. Ja, van uh, welk uh, jaar? Uh, die, die, die film die heeft ook uh, soms op uh, Orphan Esther of zoiets. A little. Yeah, sorry, ja, sorry. Maar dat meisje, dat was in eerste instantie uh, zou gecast zijn als uh, de lead. Uh, dat is er nooit van gekomen. Nu is het uh, die chick van Fifty Shades of Grey, uh, waarvan ja, ik de ja. naam even niet weet. Nee, nee, nee. Maar ja, waarom uh, zouden we dat ook uh, moeten weten? Uh, ja. <laughs> Ja. I don't know. Ja, but... en ik denk dat zelfs na, na Suspiria hebben we die naam niet zullen onthouden. Want ik heb, ik heb er weinig, weinig hoop in. Um, ik bedoel, zeker de laatste 10, 15 jaar worden we overspoeld door uh, remakes die niets toe te voegen hebben aan het origineel. Uh, ik noem. Uh, nou, het begon in 1998 met Psycho. Dat is, dat is, uh, Psycho is het. Is, het, het, was een, het was een project en ik geloof best dat, die, dat de, de regisseur. De, hoe heet je ook alweer? Uh, Gas Vincent. Een uh, fan is van, van Psycho. Ja. Maar, ja, uh, maar een shot-for-shot -shot remake bijna. Yeah. Met uh, alleen als toegevoegde waarde dat. dat uh, um, hoe heet ze ook weer? Die hoofdrolspeelster. Die, uh, die jarenlang uh, de vriendin was van, uh, nou in ieder geval, uh, mm -hmm. die heeft hij eigenlijk zoveel mogelijk op een jongetje af en toe de, uh, laten mm -hmm. lijken, mm -hmm. qua kapsel. Mm -hmm. uh, je ziet uh, Norman Bates, zie je, nou je ziet hem niet, maar je weet dat hij aan het masturberen is, mm -hmm. als hij uh, door, uh, door het gat in de muur kijkt. Wat ja. je bij Anthony Perkins wellicht ook wel verwacht, maar dat hoefde je niet per se echt mee te maken. Nee, nee. Uh, de film was... Niet geslaagd. Nou ja, het wordt, het wordt, uh, de film wordt gezien als, als een ode meer aan het origineel ja. dan echt iets waar de fans wat een hebben. Ik geloof wel ik, dat ik het niet... goed zat op de goede. Ja, dat, dat wel, maar. Ja, maar goed. Ik, ik doel eigenlijk meer op remakes als A Nightmare on Elm Street. En Die Omen. Uh, dat zijn echt van die films die totaal niets toe te voegen hebben aan het origineel en enkel de naam hebben gebruikt om wat geld te verdienen. En helaas blijven ze geld verdienen, want we de, die films blijven maar komen, de remakes, en de laatste tijd wel wat minder dan een tien of nee uh, ja, acht goed, jaar goed, Kijk, geleden, uh, maar... de heel veel klassiekers zijn natuurlijk al gepasseerd. Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met de tijd wanneer het wordt gemaakt. Hmm. Kijk, wij, uh, goed, we zijn al in de dertig, uh, we hebben de, de, de, de jaren tachtig horrorfilms uh, Enigszins uh, meegemaakt. Uh, zeker toen we toen, toen jonger waren, de huurderwijze continu. Ja, er um, ja, valt geld om, aan ons te verdienen, aan onze generatie. Om, uh, om, die, ja, om, om, om die films, zeg maar, dan binnen een tijdsbestek van uh, nou ja, 10, 15 jaar. Na tien jaar is misschien wel een beetje overdreven, maar laten we zeggen 15 jaar. Uh, of, of ja, dan. dan uh, de, om dat dan nog eens een keer uh, opnieuw te gaan maken, dat geeft. Niet echt een heel goed fijn gevoel bij de meeste films eigenlijk die nee. in de afgelopen nou ja, 15 jaar zijn gemaakt ongeveer. Ook. Nee. Ja, want, want zeg nou zelf, wat, wat is de voornaamste reden om een film als die uh, Omen te gaan kijken? Het origineel of uh, de, de, remake. De, de, de remake? Voor ons. Uh, nou, voor ons. Of, het het ja, is toch niets meer dan de naam alleen? Uh, klopt. Ik denk dat, dat je het ook voornamelijk moet zien voor een, een jongere generatie eigenlijk. Uh, want uh, ja, de mensen die het origineel kennen, die en, uh, ook uh, in hun hart hebben gesloten, ja, die willen liefst niet die film kijken. Maar ik moet wel zeggen, ik ben iemand wel van de, ook, uh, van de positieve hoek. Ik zie ook remakes die gewoon beter zijn dan het origineel. En ik, Ja, uh, dat hebben we ook, goed. En ja. als, je, als je dan ook kijkt, uh, nou ja, even helemaal terug naar bijvoorbeeld de Universal-films, die allemaal zijn gemaakt. Mm. En wat eigenlijk gewoon werd uh, geremaked door Hammer. Uh, de, ja, daar de, de kan je niet zonder. Ik bedoel, de, de Dracula van Christopher Lee is, is memorabel. Ja, ja, absoluut. Ik ben niet per se een fan van Hammer, maar ik begrijp je, ik begrijp je punt wel. En ze zijn nu ook bezig weer met die, met die Universal uh, Monsters, uh, om die nu weer te gaan maken. Ja, De Mummy, uh, daar dus zijn, dus zijn ze nu mee bezig de, met, de met, uh, uh, Tom uh, met Tom Cruise. Met Tom Cruise, inderdaad. Uh, the Creature from the Black Lagoon ja. met uh, Scarlett Johansson. Ja. Uh, ik ben een groot fan van het origineel. Ik vraag me af hoe dat monster eruit gaat zien. Ja. Want ik weet dat het een man is in een pak. Ja, nou, dat, dat, dat wordt, uh, dat wordt natuurlijk de... weer, weer CGI en dat zal bij nee. de mommy ook niet anders zijn. Maar toch, er, moet, er ja. moet een soort van liefde tussen het monster en die vrouw zijn. Ja. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat... Want hebben we... ze met King Kong toch ook geflikt? Ja, King Kong ook. in een Ja, van Peter Jackson. Met, uh, uh, maar ja goed, van jij de, de, de, de Peter, uh, Peter Jackson King Kong, vind je die goed? Nee, helemaal niet. Vind ik chaotisch. En toch ga je kijken. Want het is King Kong en je wil het gezien hebben en je wil er een mening over hebben. En ik wil ook zeker het, uh, de film die volgend ja. jaar uitkomt. En in feite, op papier heeft, heeft die nut gehad, want het is een remake van ten eerste de film uit de jaren 30. Ja. Nou, dat kan je... Hij is natuurlijk al eerder geweest. Ja, en een film uit 1976, waar je ook veel te maken hebt met uh, miniatuurtjes en man in pak en zo. Dus het heeft enigszins nog wel nut om het, uh, om het concept naar, naar de tijd van nu te brengen met ja. uh, de technologieën die we hebben. Dus ik zie, ik zie het nut wel, ook al is de, de film niet helemaal geslaagd. En dat is ook het grote verschil met remakes van nu en remakes van uh, pak Beter jaren 80, vind ik. Uh, Neem The Thing bijvoorbeeld. The ja. Thing is toch echt misschien wel de beste remake ooit gemaakt. Zeker. Ja, en je ziet er ook wel, uh, wel uh, nut in, want het verschil tussen uh, films uit 1982 waar, waarin The Thing is gemaakt en de jaren 50 is enorm. Ja. Uh... Ik bedoel, die films uit de jaren 50 zijn gewoon knullig. Hoe leuk ze ook zijn hoor. Je merkt bij heel veel remakes van tegenwoordig. Dat ook de, de keuze voor regisseurs is voor de, door de studio's geda geda gedaan ja. en dat zijn vaak mensen die echt gewoon niks op hun konto hebben. Die, ik wil niet zeggen dat ze niks kunnen, maar het, het komt er niet ze uit. Zijn een, ze zijn een instrument in het, in het groter geheel Precies. dat door de studio gewoon wordt gecontroleerd. Want hoe je en... het net of keert, sommige remakes die ook gewoon niet goed zijn, die zijn wel een succes. De Texas Chainsaw Massacre remake, die ik niet zo goed vind, uh, jij wel heb ik het begrepen? Nou, het, het heeft, nou, niet niets, te met, het heeft het... niets te maken met het origineel, maar de, nou ja, de film steekt leuk in elkaar. En ik, ik, de eerste keer heb ik redelijk uh, genoten van de film. De ja. tweede keer weer wat minder, en weer waarschijnlijk ook weer wat minder. Maar het is, het is uh, als je het naast een Prom Night zet of zo, of ja. uh, Carrie, die we het een paar jaar terug hebben gehad. Ja. Dan, dan is de Texas Chainsaw Massacre-remake best wel meeste meesterwerk. Ja, nee, ik, ik merk gewoon dat, dat bij, bij heel veel remakes uh, het hart ontbreekt. De, het, het, het, be, be, weet je, bij iemand als Rob Zombie die een, een klassieker van John Carpenter werd aan te pakken, Halloween. Uh, en ook nog eens een keer de remake daarvan, uh, of de remake, wat zeg ik nou, de deel 2 daarvan deel twee, uh, volg. Onder, onder zijn hoede neemt en iets anders probeert dan Carpenter. Uh, dat is te waarderen. Uh, dat is eigenlijk hoe een remake hoort te zijn. Dat ook al, uh, ook al uh, mislukt hij, ook al vind je hem niet zo heel goed, ja. uh, je waardeert het wel, de, de poging van uh, Zombie. Ik bedoel, hij had nooit uh, de jeugd van Myers May moeten, uh, moeten uitbeelden, moet, uh, hij had nooit de achtergrond van Myers moeten uitdiepen. Daar zitten we allemaal niet op te wachten. Maar ja, hij ah, ja, probeert tenminste wat anders, weet je? Ik, ik, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik de, de, de, de, de Rob Zombie films en ook de Halloween films uh, heel erg kan waarderen. Het ja, is maar niet, de kracht van Halloween is... van Carpenter is natuurlijk juist de shape. Het is uh, ja. de man zonder, uh, zonder achtergrond, bij bewijzen van. Precies. Hem, het? En het is wel echt heel erg typisch Rob Zombie om natuurlijk er echt een soort van redneck familie van te maken. Ja. Met uh, heel veel... Uh, Ge I fuck your skull uh, you ja. whore, bla bla bla bla. allemaal leuk en wel, maar dat, dat, dat, dat, dat, doet, dat is niet wat het voor mij doet. Ja. Maar ik vind wel de aanpak van hem, Force, die hij die, die echt helemaal heeft eigen gemaakt, kan ik heel erg goed waarderen. En dat is iets ik weet vond, jou, ik wat, vind, wat ik wel vind. Ik vind dat twee beter. Uh, ja, vind ik ook. Ja, puur ja. omdat het een beetje achterwege wordt gelaten. Maar en dat meer... is raar, hè? want ik weet nog wel dat het hier uitkwam, dat ik deel 2 in eerste instantie niet zo tof vond. Oké. Okay. Uh, ik vond met name die droomsequenties enzo, zeg maar. Voor ja, ik, een uh... beetje over de maar, top. In, Ja, maar nu, nu vind, ik het, vind ik het eigenlijk best wel tof. Ik vind het echt gewoon, weet je, dat is iets anders. Ik begrijp het nu ook meer. Uh, het haalt het niet bij die van Carpenter. Maar nee, uh, uh, uit de originele serie zijn er wel minder films gemaakt dan die van Rob Zombie. Oh, van. absoluut. Uh, deel 5, deel 6. Uh, Resurrection met uh, onze Buster Rhymes. <laughs> ja, ja, bijvoorbeeld. Verschrikkelijk. Ja, dat is je de... liever helemaal Halloween voor Rob Zombie. Ja. Nee, maar kijk... Maar in deel 2 ik... is vooral de bruutheid van Michael Myers te waarderen. Ja. Het, het, ja. Hij hakt er lekker op los en dat is echt het grootste... Wat je ook verwacht eigenlijk... Bij, de, ja. bij de, de, de Michael Myers van Rob Zombie sowieso. Ja. Het is uh, een grote, sterke uh, moordmachine. Ja, en, Jason en, een echte moordmachine ja, inderdaad. Ja, ja. En dat is de Michael Myers uit John Carpenter is dat niet. Hij, uh, hij uh, verschijnt, hij heeft niet voor niks de shape. Precies. Uh, de, bij, bij Rob Zombie is het niet meer de shape. Het is echt een kolos. Ja. die daar staat. Ja, het is een bruut. Het is een bruit. Uh, dat is gewoon anders en ik waardeer het wel. Maar het is bij heel veel remakes, zoals bijvoorbeeld, nou de Omen is een hele goeie, ik zie de toegevoegde waarde daar totaal niet van. Nee, van de Omen. absoluut niet. Volgt, uh, volgt hetzelfde stramine, maar dan met veel minder acteurs, uh, een grote voorspelbaarheid. Ja. En uh, generieke muziek. En ook tactisch. Uh, ik bedoel, de Omen, Omen wordt gemaakt door de soundtrack, toch? Van. Ja. Jerry Goldsmith. Ik ben ook niet zo'n super fan van het origineel. Nee, maar, maar... de muziek maakt de film. Ja. Nou, dan, dan, dan kom je met een remake en, en, dan, en dan kijk je ernaar en dan hoor je de meest generieke muziek die er bestaat. Ja. Ik bedoel, als je een, eer een eerbetoon wil brengen aan het origineel, dan moet je dat toch iets. Uh, ja, nou, maar goed, de, de, dat is ook een dingetje natuurlijk. Hè. Het, uh, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de, de Nightmare on Elm Street remake. Kun jij uh, uh, je nog de, de, uh, de soundtrack van die remake herinneren? Nee, absoluut niet. Nee. Omdat het uh, generieke zo is. Ik zou op heel graag soundtracks. En ik heb die Nightmare on Elm Street het origineel ook. Maar ik heb pijn er niet over om die van, van de remake te kopen. Want er blijft allemaal niets van bij. Nee. En dat is dus de, de rode draad in al die remakes, uh, de, de, de slechte dan. Uh, Het is een ontbreken van een vasthoudende sfeer die door wel, zowel acteurs als door regie als ja. met soundtrack eigenlijk wordt samengevoegd die je wel... Bij de originele ziet, waar die originele juist klassiekers maakt. Ja, het is, het is zo breed mogelijk publiek tevreden willen houden. En dat is hartstikke jammer. De films springen nergens in uit, omdat ze misschien bang zijn om een de deel van het publiek kwijt te raken of zo. Dat ook, ik, ik weet het niet. Uh, de droomsequenties voelen niet surrealistisch aan. Uh, de de moordscènes zijn niet bloederig. Nee. Nou, het... Kijk, weet je, ik begrijp heel goed. Van na ons zijn er ook weer nieuwe generaties geboren. En die mensen die zijn vaak helemaal niet op de hoogte van het origineel. Kijken ook niet verder dan dat, weet je wel. Die gaan misschien wel verder kijken uiteindelijk, als ze zich er echt voor gaan interesseren. Maar die gaan, kijken gewoon heel vaak wat er nu in de bioscoop is. Die willen niet meer een film zien, zeg maar, die... Uh, uh, rafelig is en, en, en, en het geluid uh, minder dan, dan zoals wij het vroeger altijd hebben ervaren wat wij mm. altijd tof vonden. Die willen alles strak. Mm. Die willen alles uh, zo digitaal mogelijk. Die, uh, maar goed, uh, dat, dat, dan, dan gaan we naar de film als de Hills en Vijs. Ja. Zit ook strak in elkaar? Ja. Is, ook, is, is, is, is het technisch gezien gewoon heel goed in elkaar? Goed. Kent, ook, goed. Kent ook een, een soundtrack die uh, de jeugd van nu gewoon bekoort? Maar toch zit daar, de film voelt, uh, heel vuil aan, heel dreigend. Klopt. Uh, waarom kan dat niet bij, bij die andere films? Waarom kan het niet bij, uh, bij, bij een omen of, uh, of, of Carrie? Ik bedoel, Carrie is... Jeetje, dat is echt samen met Poltergeist. We, we, we, nog zo'n remake is echt de, de slechtste, de, de, sense, de slechtste remakes die ik de afgelopen twee jaar heb gezien. Nou ja, kijk, weet je wat, wat, wat ik sowieso ook bij Carrie vond. Weet je, Chloe Grace Moretz is gewoon een te mooi meisje. Ja, daar hebben we het al over gehad. Uh, met, ja, daar uh, hebben we het al eerder over gehad. En, uh, met uh, Stephen King heel kort. Klopt, maar het weet je, uh, CC Space ja. of. Uh, Chloe Grace Moretz. Die ja, is geloofwaardig. Als je dat ziet in een... Ik refereer even terug naar mijn eigen middelbare schooltijd, maar ook als mijn tijd als leraar. Uh, je weet heel goed welk meisje gaat worden aangepakt. Mm. Kijk, en dat is bij Carrie van, uh, van uh, De Palma het geval. Uh, het is geloofwaardig dat, die, dat het personage van Sissy Spacek wordt gepest. Ja. Weet je, en, uh, Chloe Grace Moretz... Uh, ja, waarom wordt ze nou gepest? En dat gebeurt wel vaker. Ik, ja, ja. Zie, wel, ik zie wel vaker foto's van gepeste kinderen. Dat ik denk: van, hé, hoezo word jij gepest? Ik bedoel, ja, het kan het... huis wel gebeuren hoor. Maar het is, het is, het is uh, niet direct uh, geloofwaardig of zo. Nee, kijk, het, het heeft niks met hun acteervermogen en zo te maken, want ze kan uh, echt wel acteren. En uh, uh, Julianne Moore kan ook gewoon acteren. Mm. Maar, um, God hoe heet ze nou zo snel, de moeder? Uh, ja, uh, dat is de, de, de, de, de extra ja. vrouw die ik denk ik op, op, uh, ja. op het witte scherm heb gezien. Fucking freaky. Ja. ja. En, maar, en dan, je het... krijgt ook echt zo'n gevoel van uh, wanneer zij, uh, niet te spoiler uh, doen, ik kan me niet voorstellen dat niemand Carrie heeft gezien, maar goed, dat ze uh, ja, wordt ja. aangepakt op een gegeven moment. Dat voelt toch van uh, yes, weet je wel, uh, lekker. En dat, dat is een goede personageopbouw. Nou, dat ontbreekt ook volledig in uh, alle remakes van nu. Uh, wie, wie noemen ze wat personages van The uh, van Nightmare Street? Uit het origineel? Nee, de, de remake. Wie, wie is je bijgebleven? Me, uh, die blonde. Uh, die die uh, uh, in eerste instantie lijkt alsof zij de, de hoofdrolspeler is. Oké, okay, uh, maar er is je dus wel iets bijgebleven. Ja, maar waarschijnlijk gewoon omdat ze er gewoon leuk uitzag. Ja. Uh, dat, ja. dat denk ik. Uh, maar voor de rest. Het is heel me... erg, maar eigenlijk steekt uh, Freddy uh, boven alles en iedereen uit terwijl die ja hij doet zijn best hoor die uh, hoe heet hij Billy uh... ja ik, wou zeggen... ik wil Billy Bob Thornton ja, zeggen dat ik al. <laughs> uh, ja God ja nee. God ja die, die Het kleine... raar is dat hij daarna eigenlijk ook niet zo veel bijzonders meer heeft gedaan dat dus nee, is een goede nee. acteur dat is een goede acteur uh, maar het had met het design te maken het is veel meer ja Echt een maar dat, dat hebben ze wel gedurfd. Ze hebben wel gedurfd om, om Freddy een heel ander uiterlijk te geven. Veel meer slachtoffer en, van een brand. Ja. ja, dat is te waarderen. Ze hebben een, uh, ze hebben een, een, een funzig zijverhaaltje uh, verteld. Want het lijkt een ander soort Freddy te zijn dan ja, het in het origineel. Een, uh, dat kon ik, dat kon ik uh, je uh, waarderen. Wilt ik, uh, je wilt de spoiler niet. Ik wil, ik wil niet spoilen. Ja, nee. Dat, dat, we, dat we, gaat we. wel een beetje een nageestig sfeertje aan de Freddy. Maar ja. Alles om de film heen is, is waardeloos. Ja, nou, het, het, het is. Alles het, om Freddy heen bedoel ik. Ja, kijk, okay, dat begrijp ik heel erg goed. Uh, de, het probleem is ook dat ze meer willen uitleggen dan dat het in het origineel gebeurt, vaak. Ja. Uh, dat heeft. Dat heeft uh, nou, bij mij omschiet heel erg. Vind ik. Dat uitleggen. Het denk. uitleggen. En ja. We moeten het ook allemaal zien. Ik hoef het niet per se te zien. Dat geef je door aan een deel 2 of een deel 3, whatever. Maar ja, dat gebeurt in het origineel uh, heel weinig? Uh, ja, in het origineel eigenlijk heel weinig. Je, ja. weet, je weet van Freddy, je weet een beetje daarvan af vanwege de verhalen die de ouders vertellen. Ja. Uh, maar hier moet er een, een, een, een, een foto's en, een, en je moet een flashback Preciese. hebben. Maar dat werkt juist ja zo goed en... dat, je, dat de mysterie bewaard wordt. Weet ja. je wel? Dat, dat, wil je, dat wil je vasthouden. Een film moet je bijblijven. Je moet er zeg maar, een soort van nachtmedisch van krijgen, weet je wel. Kijk, de vraag... Je moet niet alles willen uitleggen dat wanneer de film is afgelopen, in dat in je het afsluit. Je in moet in geval... het niet afsluiten, een film. In ieder geval niet direct. Nee. Het, het, het, het... Tuurlijk heb ik altijd wel, ook als ik naar de originele Friday the 13 uh, kijk, of naar de uh, Nightmare on Elm Street, dan vraag ik me ook wel meer dingen af. Weet je wel? Dan denk ik van, oh, dat zou ik wel eens willen zien. Of, of uh, en als, Soms gaat het er de top. Ik bedoel dat Freddy uh, de, de, de baszaardzoon is van... Uh... Van, van, van hoeveel mannen. Ja, dat, uh, dat, is een, uh, uh, dat gebeurt in del 4 toch? Uh, ja, ik dacht deel 5 zelfs. Ja, del 4. Ja, ja. del ja. um, Dat de, de, de, de is dan weer over de top, maar je hoeft dat niet allemaal in één film te proppen. Nee, nee. En dat is een beetje wat ze nu doen, en dat is gewoon jammer. Ja, um, ja ze, het, is, het, het, is, Maar je, je merkt gewoon dat bij, bij veel van die remakes het hart. Uh, uh, Onderbreekt wat, wat, wat, wat juist in het origineel zo goed maakt. Ja. Nog steeds watchable en nog steeds uh, altijd op de lijstjes bovenaan zal prijken. Er zijn wel een aantal films, een aantal remakes, die dat veel beter doen dan het origineel. Uh, maar, uh, ja, goed, als ik dan even kijk naar. Uh, dan, dan laat ik even uh, John Carpenter's The Thing buiten. Mm -hmm. de oude, uh, The Fly de The de Fly, buiten. inderdaad. Ja. Maar als ik naar de The Mart Fly. is trouwens ook een voorbeeld. Er zit ook weer een film waar. er zit ook 30 jaar tussen. En mm -hmm. het is een beetje vergelijkbaar met uh, The Thing. Ja, en, nou, het maar. Het uit de 50's overbrengen naar de jaar 80. gewoon heel goed gelukt. En. ik denk dat jij. Uh, The Blob wil noemen. Nou, The Blob uh, vind, ik, vind, ik, vind ik echt heel goed. Ja. Uh, ik hou van het origineel. Ik vond het origineel ook heel erg leuk. Uh, maar die van de jaren tachtig en dat heeft dan ook wel weer een beetje met nostalgie te maken, want ik, uh, maar het, uh, want ik, ik weet nog wel dat ik als kind uh, in uh, de, de boekjes van de, van de videotheek uh, keek en dan zag ik uh, bepaalde foto's van de blob en dan dacht ik van wauw, dat, ja, dat wil ik uh, wel zien. dat triggerde heel erg. Hè? Precies. Ja. Uh, ik kan die scène en, met de zwerver nog zo goed herinneren in het begin, dat, dat bleef me echt ja. bij als, als kind. Nou, ik vond het juist tof dat een van de waarvan je denkt van dat is een van de lead-characters en die is gewoon dood. Maar die, die, die, die zie je ook gewoon echt behoorlijk ja. goed aan zijn einde komen. Ja, ja. En prachtige special effects trouwens. Prachtige special effects. De film is geregisseerd door Chuck Russell, toch? Regisseur van uh, Elm Street 3. Uh, ja, klopt. Zo uh, leggen we weer verband met, uh, met een Elm Street film. Precies, uh, nee, trouwens een van de beste sequels ooit, denk ik. Elm Street, uh, deel 3. Oh ja, ja, ja, ja, ja, goed. We hebben het vandaag niet over sequels. Nee, we, hebben vandaag we, hebben het over we gaan remakes. er ook nog wel een keertje over hebben. Uh, maar goed, um, laten we teruggaan in de tijd. Uh, nou, wanneer, ja, is, wanneer zijn remakes een beetje, een beetje begonnen. Wat, wat is een van de eerste remakes die jou uh, te binnen schiet? Uh, de Hammer, alle, alle, alle Hammer horrorfilms. Ja. Alle uh, de eerste Dus bijvoorbeeld uh, maar, Dracula, Dracula ja. remake van uh, Nosferatu uit 1982. Uh, nou 22 ja, dat is ook nog. De, de, de, de re, uh, als remake van de Dracula met uh, Bella Lugosi. Oh ja, natuurlijk. Uh, Bella Lugosi. Uh, die zit er nog tussen, inderdaad. Bella Lugosi en, zit er nog en, tussen. Later, Universal? Ja. De, de, al die Universal Monsters zijn allemaal door Hammer wel gedaan, behalve ja. Creature of the Black Lagoon. Ja. Uh, maar de, de, de, de, de mummy, Dracula, uh, Frankenstein. Uh, ja. Allemaal opnieuw gemaakt. En, en niet, niet één keer, nee, echt meerdere keren. Precies. Ja. Uh, Cabinet en, of Dr. is ook geremaked. Het is, het, is, het is allemaal niet iets nieuws. Het, het is, is niet iets nieuws, bij, nee, iets nee, maar ze waren wel schaars. Ik bedoel, ik, ik moet ook denken aan uh, Ben-Hur, jaren 50. Dus Ben-Hur is meerdere keren. Ook in de jaren 50 had je, had je, had je remakes. Hij heeft uiteindelijk geleid tot uh, de klassieke natuurlijk van Ben-Hur. Ja, uh, maar goed, het, het, was geen, uh, het was geen regel. Ik bedoel, nu hebben we elk jaar bijna wel een, uh, nou, maar een remake. Het is, nu, het is nu een keuze van de, van, uh, van de productiemaatschappijen om op safe te spelen. Uh, lekker, films worden ja. steeds duurder Heel om hard. te maken. Mm -hmm. Dat doen zij ook zelf. waarom waar gaat alle geld naar Ik snap niet waarom ze dat doen, maar waar, uh, ze, ze kiezen ervoor van, we weten dat deze formule werkt, ja. daarom maken we dit op. Precies. Nou, dan dan okay. kom ik. Dan denk ik ook gelijk aan uh, Marvel films. Die blijven ook maar komen dat ze geld opleveren. Weet je oh, al? Of ze ja. nou goed of slecht zijn, ze maken ontzettend veel geld. Ja. En uh, met remakes is dat ook het geval. Maar weet je wat opvallend is? Heel veel remakes, dat zijn van die direct-to-video, hele, hele cheap-ass producties. Soms wel, ja. Uh, Martier, uh, heb jij die hier in de bioscoop gezien? Uh, nee. nee. Uh, het, ik heb hem ook nog niet gezien. Ik heb hem nog niet <laughs> gezien. Waar is hij uh, in godsnaam te verkrijgen? Ik, ik heb geen uh, idee. Ik, ik, maar, wil ik hem maar Martier, zien. wie gaat nou Martier remaken? Nou dat ja, je goed, niet we gaan handen? ook inside. Gaan ze. Inside, uh, uh, Al, uh, al uh, Interieur. Uh, ook een uh, Franse, uh, fantastische die, Franse horenfilm. Die gaan ze ook remaken, had ik begrepen. Ja, dat het, dat uh, is ook een trend. De Amerikanen vinden een film als Martyr en uh, Inside al snel te grof. Te direct. Uh, yeah. Te vrouwonterend. Te whatever. Oh, yeah. Dus wat doen ze? Ze maken een safe versie Dat is, dat is echt misselijk maken. Dat ah, vind is, ik, nee. Misschien nog wel erger dan, als, dan dat het puur om geld gaat. Laten we even een light-versie op de markt gooien voor die Amerikanen, die wel elke dag porno willen kunnen kijken, weet je wel, daar is helemaal niks mis mee, nee. maar een, een beetje een brute horrorfilm, hou maar. Ja, nou goed, goed uh, uh. kijk, het, het, uh, je ziet wel bijvoorbeeld, weet je bij iets als... Goed, de, de, ik denk dat de, als je kijkt naar de huidige, uh, nou ja, als je dat mag zo noemen, de, de remake golf, uh, dat die is begonnen met, met uh, het remake van uh, Japanse horrorfilms. Ja. Uh, van uh, begin uh, en half wegen eind jaren negentig uh, door Hollywood uh, met uh, The Ring. Of, uh, begin jaren 2000. Hè? Uh, begin 2000. Of The uh, Ring is. Ringo is eind jaren negentig origineel uh, Ja, Ringo is van, uh, ik dacht, 98. Zoietsje. En uh, The Ring is van uh, 2000 of 2000. Ja, so. precies. En ja. uh, heel veel mensen vinden uh, The Ring uh, dus niet slecht. Ik vind hem ook niet slecht. Ik, hè? Ik, ja, ik. Ben, ja, ik vind, nou, ik vind hem niet slecht. Nou, ik, ik kan niet zeggen dat ik hem slecht vind. Maar ik was een heel erg groot fan van de originele. Ja, van de, van de, ik de, eerste, vier, de eerste vier ja, uh, Ringu die films. Fucking eng. De Ringu. Ringu. Die vond ik eng, jongen. Daarom vond ik het ook, weet je wel, uh, dat die Amidi, Amerikaanse versie. Uh, Oké, okay, dan. Sadako gaat dan Samara heten. Nou, daar ga ik helemaal in mee. Dat vind ik helemaal geen probleem. Mm. Maar pro uh, het dingetje is dat bij uh, Ringu. Dan zie je Sadako, zie je nooit helemaal het gezicht. En, de, en wat je ziet, dat oog. Ja. Dat is, dat is ja. toch wel het eenste wat, wat je uit die film herinnert. En dat doen ze niet nee, je, in, houd, je houdt uit een, uit een groot gedeelte van de mysterie gewoon uh, verborgen. En dat, ja. dat, is de kracht, dat is de kracht van een horrorfilm. Denk aan de Blair Witch Project. Weet je wel? Over moderne. Uh, over moderne, ja, dus, moderne remakes gesproken. Ja, Jezus Christus. Het, uh, maar ik denk dat, dat de, de, de huidige craze eigenlijk voor remakes uh, een beetje toen is begonnen. Met, het, uh, met, met die het, de Aziatische remakes. Met de Aziatische, ik bedoel Dark Water. Ja. Uh, ja, dat in dat human, was inderdaad ook uh, in de in de het trench. onbegrijpelijke Aziatische overbrengen naar, uh, naar Amerika. Ook, nou, vind je dat onbegrijpelijk? On, on... Voor de Amerikanen wel. Ik bedoel, oh, uh, ja, snap je ja, wat ik bedoel? Ja, die nee, zetten niet zo snel een, een, een Japanse film op. Nee. Dus dan ja. zit je met hetzelfde idee als uh, de remake als een Martyr en zo Klopt. Maar goed, die hebben wel iets beter films opgebracht. The uh, Grudge vond ik een... De The Grudge was niet slecht. Niet slecht, maar... Ja, uh, dat was slecht niet heel goed, maar het, het, het... Dark Water? Dark Water, ik vind het origineel wel goed. Ik vind het, de remake, ook al zit daar Jennifer Connelly, een van de mooiste vrouwen, ooit op de witte doek. Ja. Zeg maar even snel. Uh, die, hoe hoe vond... ging die scène van Wrecking for a Dream ook weer? Met <laughs> de, de, de, de double end. Deel, ja, wat, wat de, de roepen ze de... ook weer? Ja, uh, re, oh, jezus, Mina. Mijn <laughs> nou, je favoriete Connolly scène? Uh, nee, dat is helemaal niet waar. Nee, nee maar Jennifer Connolly is een prachtige vrouw, maar ze had niet in die film moeten spelen. Het, het, is, zo het is gewoon jammer. Nee, wel nee. Maar, je, het is hartstikke goed. Nee, nee, nee, ja. sorry. Dat het, is het net als Bellucci in uh, Ir een ik bedoel. Dat was fictus. Ja. Uh, Anyhow. Anyway. Uh, maar toen, uh, ja, goed, toen dat een beetje voorbij was, toen ze eigenlijk gewoon de, de, nou ja, de, de, de paar Japanse klassiekers, want toen was eigenlijk de Japanse horror craze eigenlijk ook al snel voorbij. Qua klassiekers dan in ieder geval. Uh, toen zijn ze begonnen ook met. Nou ja, goed. Toen zijn ze begonnen met de, de hollywood uh, icoon uit de jaren tachtig. Met de, 80, met de, de hollywood icoon uit de jaren tachtig, ja, inderdaad. Ja, dat, dat begon dus met uh, Texas Chainsaw Massacre. Texas Chainsaw Massacre. naar die maar wel Pride. geproduceerd door Michael Bay. Michael Bay, ja. Um, ja, ja, ja. En die, die heeft uh, nou, over remakes gesproken. De uh, Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, oh. heeft hij geremaked ook? Nou, die heeft ze niet gekregen. Heeft hij later laten remaken? Ook zijn producten. Uh, Jezus. Ja, wat, wat moet je daar nou van vinden? Hè? Nou, maar als je kijkt, weet je wel, naar, naar, naar de jaren 80 films. Um, Oké, okay, Halloween is officieel jaren 70, maar toch. Het, uh, voelt, voelt wel jaren 80. Nou, voelt wel jaren 80, hmm. inderdaad. Maar de. Nou, Friday the 13th. Ja. Uh, en en, en Nightmare on Elm Street. Het legt het. Friday the 13th probeert ook net ietsje anders. Doet alleen iets wat, wat niet klopt, wat niet bij Jason past. Wat, uh, waar heb je het over? Je hebt het nu over de, remake. Het over de remake? Ja, 2009? Ja. Oké. Okay. Hij, hij laat haar in leven. Oké, okay. ja. ja. Uh, dat is... Hij, hij, alles leuke wel, weet je. Ik snap ja. wel Jason, uh, die... die die, die, die leeft waarschijnlijk ergens. Ja. Dat zie je in de originele uh, deel 2, zie je, deel, deel twee deel twee, zie je ja. dat ook. Uh, alleen hier zie je echt veel te veel. En hij haalt dat meisje gewoon echt binnen. Uh, waarom? Hij hakt iedereen weg. En hij hakt ja, wat, dat, is, dat is ook zoiets het... irritants uh, nu. Ze proberen, ze proberen zelfs Jason een, een beetje menselijkheid uh, mee te geven. Ja, ik bedoel, blijf Meyer... bij de basics man, ik bedoel, we hebben met een moordmachine te maken, houd even op zich. Ja, nou, Jason is, is, is, is echt een moordmachine. Ja, inderdaad. en dat is dan wel te waarderen aan uh, inderdaad Halloween van, uh, van Rob Zombie. Ja, maar de, um, weet je, die films, het, je, je, je zit aan een klassieker voor mensen zoals ons uh, en dan zijn wij nog eens een keer extra kritisch ook, hè. Ja. Uh, er zijn heel veel jongeren. Uh, die, uh, nee, laten we zeggen, de mensen tegen de 20. Uh, die uh, vinden de, de, de remakes wel allemaal heel erg tof. Ja, maar je kan toch, beide, je lucht, kan lucht, toch lucht. beide generaties tevreden houden? Ik bedoel, dat, dat, ja. gebeurt, dat gebeurt toch ook met, met een Evil Dead? Ja, de, de, nou, remake, uh, de, de remake wordt uh, algemeen gewaardeerd. Zowel het, uh, door fans van het origineel als, als, als jongeren Klopt. die Evil Dead voor het eerst zien. Klopt. Het kan wel. Het, het kan absoluut. Het, het is gewoon kijk, een keuze. Een bepaalde, weet je wel, uh, uh, uh, uh, als je gaat kijken van hoe ze Evil Dead sowieso eigenlijk, uh, ze doen bedoel, ze bedoel een beetje aan fanservice, weet je wel, van het origineel. Tegelijkertijd doen ze ook een beetje. Uh, uh, vullen ze ook bepaalde dingetjes op die je eigenlijk ook wil weten? Waarom, dat is wat, wat je in het origineel hebt van Sam Raimi, waarom denk je als jongere in godsnaam van: ik ga in dat huisje wat echt helemaal aftansen en, en, en weet ik week volgende meer, weet je, in de middle of nowhere, waarom zou je daar nou juist een weekendje gaan sp spenderen? Hmm. Uh, uh, de remake geeft een heel goede reden waarom ze daar naartoe hmm. gaan. Uh, en en, en die, die ik ook helemaal geloof. Ik vind alleen bepaalde scènes, daar heb ik het over de, de, de, de, de boomverkrachtingsscènes, zeg maar, mm. uh, die vind ik minder. Maar voor de rest zitten er gewoon heel veel goede dingetjes in. Voor de rest is hij uh, gewoon lekker bloederig en, uh, en uh, hard. en bruut. Ja. En een einde dat bijna niet meer van deze tijd is, weet je wel? Nee, Alva, Alvarez. Ja, die, gewoon zo'n zo confrontatie, die ver, weet je die, wel. Die, echt één echt op één. Ja, ja, Vier de vet, Alvarez. Echt de, ja. de, de ja. confrontatie tussen, tussen uh, uh, uh, uh, hoe heet die, uh, uh, Mia? Abomination, Mila en ja. uh, de gewone Mila. Dat is toch wel vet. Ja, klinkt, of klinkt, of Mila, Mila, Mila. Ja, zo Mia, weet je Mia me. Mia. Dat klinkt heel dat, erg uh, ethisch, weet je wel. Ja, uh, het zag er ook verdomd goed uit. Ja. Uh, uh, het is alleen maar dat je, en dat doen ze echt, ze blurren gewoon die ass. Ja, het, het slaat nergens helemaal... op. Nee. Het, uh, ik bedoel, het, uh, ik heb, niet, niet omdat ik die ass per se had willen zien. Je ja, uh, uh, had gewoon heel graag die satanische ass willen zien. Ik had heel graag die satanische ass gewoon willen zien, weet je. En, nee, maar in ieder geval dat dus. Het kan dus wel. Het kan dus wel, nee, uh, maar het is bij meerdere films. Je ja. ziet dat bij Maniac. Maniac vind ik een van de beste remakes Absolute. ooit. Absolute. Uh, ik hou van het origineel. Maar de, de, de, de remake, ja. ook al is het in een andere stad, aan de andere kant van Amerika, ja. en, uh, in een andere tijd, want het speelt zich nu af in plaats van begin ja. jaren en, en tachtig. Ze weten met, zo uh, goed die sfeer te pakken die met, het met, uh, met freaking Frodo, hoe is het mogelijk? Man? Ja. <laughs> hoe is het mogelijk? Die, uh, en het laat ik maar zien. Hij komt er goed kan, mee weg. Hij, hij komt er heel, er, goed, mee mee heel goed, weg. goed mee weg. En verdomme, het is zo'n goede ode dat ze zelfs, ja in één scène mm. de poster gewoon echt uh, Kijk, uh, en zo het origineel weet Zo hoort het. Uh, ja. Maar dit Maniac is dus een film waar duidelijk een af te lezen is, een af te zien is dat, uh, dat, regisseur, dat, de regisseur, ja. dat de regisseur de ruimte heeft gehad ja. om te maken wat hij voor ogen heeft. Weet je? Het is Zeker. een uh, onafhankelijke ja. film en dat is overal een af te zien. Ja. Helaas over het mindere CGI in het begin. Jammer, dat blijf, ik een, uh, dat blijf ik echt een, kan ik me wat een doorn in het oog vinden, die, nou. die ene scène. Ja, ik begrijp wel. Maar goed, uh, hij is wel lekker bruid. Ik, doe, het, uh, ja, ja, ik doe een bepaald... Uh, Zo'n uh, ja, zo handbeweging voor zijn mond. Ja, precies. Dat wat ik meestal ook weekend doe. <laughs> want, want ik verdien veel te weinig. Maar het... Um... Je krijgt straks 5 uh, euro van mijn vrezen. <laughs> maar uh, um... het, het, dat, is, dat is een goeie. Maar ook bijvoorbeeld films die uh, horror de klassieke horrorregisseurs in het begin maakten die eigenlijk gewoon niet zo goed waren zoals The Crazies ja. uh, van uh, George A. Romero. Ik ben geen fan van het origineel. Nee. De remake vind ik echt gewoon heel erg leuk. Ja, maar dat is dus een voorbeeld het... van een film die een remake kon gebruiken. En dat is, uh, dat is gebeurd. Precies. En dat gaat straks ook gebeuren met uh, IT volgend jaar. Uh, ja, nou, IT verdient een goede ja. remake. Het... Kijk er is er... maar één IT en dat is een tv-film. Ja. En ik ben blij dat er nu een wat, uh, wat, wat bredere aanpak komt. Nou ja, kijk, de, de, hoe je het of verkeerd ook bij IT, er is maar één Pennywise. Die Pennywise, die is gewoon echt fucking eng. Uit de ja, ja, absoluut. Uh, maar de film over in, in het geheel, en ook al daar hebben we het ook al met, uh, bij de Stephen King podcast over gehad. De film in het geheel is niet goed, maar de Pennywise, die nou, steelt echt de show. Ik vind het van wel. Het, uh, ja, jij vindt, jij vindt ja, uh, ik vind, uh, het, uh, het heel meeslepend. Vooral het verhaal, het verhaal van, uh, van de kinderen. Ja, de kinderen vind ik leuk, maar de, de, de, met name die, die uh, volwassen acteurs de, die door de lead grinder het interesseert me geen reden wat hun... Ja, uh, ik, hun kon, de, ik kon het goed hebben. Ja, het goed. Maar een andere, weet je wel, uh, dan is het origineel trouwens niet slecht, uh, The Hills of Ice van ja. Wes Craven is ook gewoon heel goed. Ja, ook daar zie je wel remake. het nut, want het origineel is, is niet slecht, maar... De, de, de... Ondertussen ook alweer 40 jaar oud. Ja, nog... en dat is er wel aan af te zien, helaas. Wat, uh, aan het origineel? Ja. ja. Dat hij best wel, uh, dat, dat best wel uh, weet het, achterhaald uh, aanvoelt. Klopt. Uh, maar de, weet je, West Craven heeft ook een aantal remakes om zijn oren gehad eigenlijk. Uh, net zoals uh, Last, House on the left. Last House on the Left. De, de remake was ook niet zo. Nee, nee, dat vind ik zelfs even het, een van de betere. Ja. Uh, uh, het, uh, ik vond het de, de eindsijn uh, vind ik uh, heel goed. Ja. Die ja. gasten krijgen er flink van langs. En dat, uh, en Zeker dat, weten. Uh, ja, dat hoort erbij. Uh, over uh, meestelijke remakes gesproken, we hebben The Thing and the Fly Al uh, genoemd. Ik vind uh, Invasion of the Body Snatchers. Ja. Van, uh, Vaker gemaakt natuurlijk Philip ook. Hè. Kaufman volgens mij 1976. Ja, die hebben wij nog gezien. Van 78. En, uh, grime, Wat water. een geniale film. Huh? En ook weer een remake van een uh, jaren 50 sci-fi. Het ja. is ongelooflijk. Ja, die, uh, uh, ja. die films die, die hebben alleen maar goede remakes uh, voortgebracht. Maar ook, ook daar, uh, ja, er, er wordt iets anders mee gedaan. De, de, de, de... Wie herkent die scène met, uh, met Donald Sutherland dan? Ja, die eindscène. Die eindscène. Die hond dan. Die blijft je voor altijd bij, die hond. Ja. <laughs> ja, maar, die, die, bedoel, die, die mutant. Wat een wat fuck momentje Maar wat een dat. weirde sfeer, weet je. Want dat, ja, dat, dat, ja de jaren zeventig wordt niet, niet voor niets het gouden tijdperk van, uh, van Hollywood genoemd. Ja. Yep. Uh, Man, man, je, je kreeg echt de tijd om een verhaal te vertellen en om een sfeer neer te zetten. En ja, maar het kan nog steeds. Het, die soundtrack van die film is... is, dat is ja, maar wat, de, ja, maar ook, ook daar, uh, Maniac. Ja. Maniac, de soundtrack daarvan. Och, ja, goed. ja wel, een beetje, wel een beetje afgekeken van Drive natuurlijk. En we hebben, uh, een beetje. beetje. Een soort, uh, het het uh, heeft uh, ook, uh, weet je wel, natuurlijk de mooie... het, het mooie Goodbye Horses van Cute uh, oh, ja, Lazarus het soundtrack in. of in. Ja. Um, maar de, de, de, de, de, de muziek, de sfeer. Och, och wat een, kan ik genieten van die film? En gewoon en wat, brut, nou? wat is er nou wel goed aan het origineel? Uh, gewoon is gewoon heel erg bruto en En wat doen ze met in de remake? Ze proberen het bijna te overtreffen. Kijk, zo hoort het. Ja. Je, moet een, je moet een origineel zien te overtreffen, waar, waar mogelijk, en op, waar toch, nodig. Weet en, je? To en toch, weet je wel, die, die uh, de naargeestige sfeer die het origineel heeft. Het speelde zich natuurlijk af in een failliet New York, weet je wel, waar gewoon op Times Square hoeren en zo zaten. Um, uh, waar, de, uh, ja goed, er was niks, Bewijzen, er ja. was ook alles, maar de, weet je wel, de, de, de hersen de, en de het the verschil was, was zo groot. Remake maar de niet. remake heeft dat niet, maar het, laat, het gaat meer naar de psyche van, van hem. Het, ik ik, ik wou net zeggen. We het, zitten op één lijn. <laughs> ja, het ja, het komt niet vaak voor, maar het. Uh... <laughs> ja, het, het is. Uh, ja, is ik wou net zeggen, de, de, in de remake is, is de psyche van. Uh, van uh, ik, ik weet zijn naam nou niet, van Frodo. Is, is heel uh, naargeestig. Ja. En uh, nou, dat, is, dat is gewoon heel knap gedaan. Vo, Vooral uh, die scènes dat, die, dat die, hij uh, het kwijt lijkt te raken, weet je wel. Zo, ja? Dat hij zich verliest in zijn. Uh, en, een waar, een idee, ja. en, en wat je ook hebt, weet je al, en dan uh, moet ik wel, uh, want uh, uh, God, hoe heet die origineel? Die gast dat het Orgineel, die ook een mening Dat heeft is op... natuurlijk uh, Joe Spinel. Dat is Joe Spinel. Uh, een, een grote ja. -held. maar Ja, begrijp dat, ik heel dat... goed. Maar je begrijpt wel bij Frodo meer van waarom hij bevriend raakt met haar. Ja, dan Joe Spinel dat, met Dat vind met ik zo goed Chick. in het origineel. Uh, die doet er echt moeite voor. En dat komt niet allemaal voor Nou, al nou hij hoeft eigenlijk helemaal niet zoveel moeite voor te doen. Nee, maar, het, maar eigenlijk... hij, hij, hij kleedt zich netjes aan en zo. Vooral bij, de, bij die ene fotoshoot, weet je wel. Die scène is best wel uh, lachwekkend. Ja, oké, okay, maar het is ook wel een maar, beetje, maar, beetje Het zorgt wel voor een uh, raar contrast in die film. Ja, maar stel, weet je wel, uh, je, je ligt in het park. En uh, dat denk ik even voor alle vrouwen onder ons. Maar je, ligt in een je bent in het park en je wordt gefotografeerd door Charles Pennell. Gaat het door of ja. de Frodo? Ja. Wie neem je het eerst mee naar huis? Gewoon als vriend? Ja, ja. Dan neem je Frodo eerst mee. Ja, ik heb geen idee. Frodo ziet er nergens normaal uit, ondanks de uh, rare over van hem. Ja, hij, wel van, maar, hij wel van die rare over. Maar Joe, bij Joe Spinelli denk ik van, uh, nou... Ja, dat komt echt over als een freak, maar dat, ja. dat is alleen maar goed gedaan. Ja, wel. Het, het, het sfeer zit echt verdomd goed. Ja. Het, uh... Maar ja goed, de, de, de, de, weet je, uh, uh, nou, de Crazies, de Crazies van origineel van George R. Romero. Ja, het is, is... Niet, het is niet eens een horrorfilm. Het, het, uh... uh, het origineel of Nee, nee, nee het origineel. Ja. Nou de ja, remake is oh, ja. wel. Ja. Ik het... vind het een beetje een gevalletje heel zijn wijs, uh, Crazies remake. Wel een beetje hetzelfde soort sfeertje. In, uh... Weet je, hetzelfde soort uh, editing. Ik, ik, ik... Ja, weet je, ik kijk naar, naar het origineel van George Romero en ik wil hem eigenlijk best wel snel uitzetten, omdat ik hem saai vind. Hij is wel saai. Ja. En ongelooflijk saai. Ja. En bij die remake van een paar jaar terug, dat denk ik van, nou, dat zit goed vaart in, weet je, leuke mm. acteurs ook. Het, het, uh... het is wel heel erg, uh, het is overduidelijk een hedendaagse horrorfilm. Het springt er niet bovenuit, maar in vergelijking met de, de Crazies is het wel een, een, een stapje vooruit. Precies. En dat is alleen maar te waarderen. Maar of dat nou ligt aan de Crazies remake van de Crazies uh, origineel, dat laat ik even in het midden. Ja, maar goed, het, het, het, ik wil alleen maar aangeven, van het, het, het, er zitten af en toe pareltjes tussen. Ja, ja. En... Nederlandse remakes. Re Nederlandse remakes, nou, daar, dat, daar, daar heb ik wel een uh, goeie voor. We hebben zo net uh, uh, de, de persvoorstelling van Prooi, van Dick Maas. Uh, ik ben groot fan van Dick Maas. Ik heb alleen nooit begrepen waarom hij de lift, misschien wel de grootste Nederlandse horrorfilm ooit. Uh, ja, ik vind het uh, sowieso uh, waarom... de meest vermakelijke Nederlandse horrorfilm ooit. Precies. Uh, en die ook echt puur horror is. Waarom die dan in het Amerikaanse strategie maken? Um. Heel raar, terwijl het origineel eigenlijk al met, uh, met uit Amerikaans oogpunt is gemaakt. Hè? Alles is net zo gefilmd dat het net zo goed een Amerikaans uh, horrorfilm moet kunnen zijn. Een, een, een, een en ze film een café dat wel heel erg lijkt op een diner, weet je wel. Ja, Dat gebouw me. lijkt wel ja. heel erg op een Amerikaans gebouw, weet je wel. Klopt, uh, klopt. Dat soort, dat soort, uh, dat, heeft, dat doet hij trouwens in een alstorten film, zo in Sint ook. Ik bedoel, die, die wijken waar het hoofdpersonage van... Dat lijkt heel erg op een Amerikaanse suburb. Ach, dat nou, dat, nee, dat, dat weet, doet hij he hartstikke bewust. Het is allemaal zo, of zo Amsterdams, hè? dat speelt zich overal. Ja, maar de Lift is niet voor niets uh, uh, zijn meest populaire film uh, in het buitenland. Buitenland geweest ja, daar ben ik wel de, mee. De, de drempel is niet zo hoog voor het Amerikaanse publiek om die film op te zetten. Begrijp ik, begrijp ik. Uh, en toen kwam Down, ja, volgens mij uh, ergens begin 2000. Ja, het oh, is ergens ook een film met Down. Het is echt uh... het, het, het enige wat het heeft opgeleverd oh, nee. is Naomi Watts. Naomi Watts, ja. Uh, die er trouwens uh, onlangs bijna 50 is geworden en mijn god, wat ziet ze er nog nooit ja. uit. Ja, nog steeds helemaal. mooi. Uh, maar dat is de e ook het enige positieve aan die film. Ik mm -hmm. uh, wil hem heel graag vragen hoe hij terugkijkt op, op Down. Want ik vind Down gewoon... Uh, ik, ik ken de lift. Mm -hmm. De lift is gewoon uh, echt zo ongelooflijk simpel, maar ook zo goed. Maar met welk en, doel heeft hij het gemaakt, denk je? Ja, een buitenlands publiek aanboren. Dat denk ik wel. Het is allemaal in het Engels, het, het. maar het haalt wel heel veel. Het, het is ten eerste groter opgezet. Uh, dat is jammer, vind ik. Want het, ja, je hebt het over een lift. Je hebt het hm. over een, een... Nou ja, we, we, laten, laten we even buiten hoe, uh, hoe uh, op hol geslagen die lift eigenlijk wel niet is. <laughs> dat is natuurlijk absurd. Maar bij Down, ik snap... Ik snap die, die snap ik gewoon niet. Die snap ik gewoon niet. Nee, ik kan me eerlijk gezegd heel weinig van herinneren, maar hij heeft geen uh, blijvende indruk uh, gemaakt. Nee. En nou, uh, uh, de nou geen remake, maar het is wel een beetje de, ook, ook uh, heel erg toegespitst op, uh, op Amerika met Amerikaanse acteurs. William Boyd ja, nee, en zo. Natuurlijk, ja, en uh, hoe, hoe heet dat? Uh? Uh, Jennifer Tilly. Ja, Jennifer Tilly. Ja. Ook in, dus misschien wel zijn twee, twee slechtste films, Down en Do Not ja, de Ja, Do Not de daar heb ik me uh, ook heel erg aan geërgerd. Hmm. Het, uh, Amsterdam, ook afschilderen alsof echt een soort van Sodom en Gomorra Ja, precies. Met, uh, met, met brandende, uh, hoe heet die... Kijk dingen? dat een Amerikaan dat doet. Uh, Oké, okay, weet je. Aan, uh, in, in achtersteegjes en weg Ja, weer, kom op. Hey, maar ja. hoezo, hoezo moeten we Amerikanen overtuigen dat, uh, dat het hier uh, net een Amerikaanse stad is ofzo? Dat iedereen uh, Engels praat? Nou, en... kijk, ik kan, wel de, de, de, de, ik kan heel erg waarderen van Dick Maas dat hij uh, het... Uh, hij wil het groter dan groots aanpakken. En uh, daar krijgt hij in Nederland gewoon, gewoon niet voldoende ruimte voor. Tegelijkertijd, uh, dat zie je ook aan zijn films, doet hij... Hij houdt heel erg veel van Amsterdam. Hij zal het ook bijna nooit. Uh, nooit uh, uh, als je naar, naar heel veel van zijn films kijkt, dan, dan zie je ook van hij houdt van deze stad. Mm. Uh, dat, dat kan ik ook waarderen als Amsterdam. Maar. Ja, weet je, het, het was gewoon niet nodig geweest. Nee, precies. En, uh, gewoon geen uh, uh, toegevoegde waarde. toegevoegde weer, waarde. weer daarop terug. Uh, uh, ik weet niet of die. Ik weet wel dat die op videoband verkrijgbaar was, uh, verkrijg was. Maar is die ooit op DVD uitgebracht? Nou, dat zal wel toch? Denk je? Ik denk het wel. Ik vraag me af voor. Sowieso ja. in Amerika toch, denk ik wel? Nou ja, ja ik heb ge eigenlijk geen idee, want nee, ik hoorde er nooit niet. meer wat van. Ik zal hem in ieder geval niet kopen. Maar. Uh, Weet je, kijk, het is, uh, een film als Amsterdam, die nog steeds staat als een huis. Hm. Als stel dat die nou zou zo worden geremaked. Dat is toch bijna onmogelijk. Omdat ik, dan... ik zou, ik, ik vind Amsterdam echt een bij uh, uitstek geschikt voor een horrorfilm. En ik, ja. ik zou willen dat we meer horrorfilms uh, hadden. Absoluut. En ook eens een keertje misschien geregisseerd door een goede Amerikaanse regisseur begrijp je wat ik bedoel? Een soort van, bijvoorbeeld een echt, echt een hele goede slasher die zich in Amsterdam afspeelt. Met uh, uh, Ik toeristen uh, ofzo, weet je wel. Zeg maar een, een hostel idee, maar dan in Amsterdam ofzo, weet je wel. Nee, ik wil echt een uh, Jello in Amsterdam. Of een Jello, whatever. Een Don't Look Now in Amsterdam, hoe vet zou dat zijn? Ja nou, don't, yeah, don't Look Now, ja, kan. Ja, maar ik zou een Don't Look Now... Remake zou ik ook echt voor vinden. Ja, absoluut. Het zal me niks op basis zijn. Uh... Oh, is dat in de planning. Ik dat je uh, grootzakken dat het zullen zijn. Ja. Die dat zullen en trouwens, uh, The Exorcist is ook geremaked, maar dan uh, in de vorm van een serie. In de vorm van een serie, maar dat is net zoals met Rosemary's Baby, ook in de mm -hmm. vorm van een serie. Ja. Dat en daar heb ik we toch eh, iets minder moeite mee? Hè? Daar heb ik minder moeite mee. Het, het, het, het, waarom? Uh, waarom? Ik heb, omdat dan, weet je, ik zie, ik kijk film en serie. Ik zie. Ik zie dat echt als anders. Het, het, het, uh, weet je, bij series dan uh, moet je, moet je verhaallijnen moet je ook gewoon breder maken dan, dan in een film. Je hebt veel meer tijd. Precies. Uh, tegelijkertijd... Ik, nou denk, ja, ik uh, denk dat dat het vooral is. Uh, dan, dan, dan, dan, dan moet je toch echt veranderingen, aanpassingen maken. Ja. Ze, zeggen, ze zeggen niet voor niets dat uh, wat je in Hollywood in de jaren zeventig had, dat heb je nu, maar dan in, uh, in series. Je zit in series veel meer kwaliteit dan in, in films. In de Amerikaanse series. Amerikaanse series. Ja, ja, ja, dat kan ik wel. Waar de tijd wordt genomen om uh, iets te verhaal om personages neer te zetten. Ja. Uh, je hebt heel veel fans van uh, Breaking Bad, uh -huh. die, die afhaken bij better Call Saul. En dat vind ik echt heel jammer. Want ik vind die serie juist echt geweldig. Precies om die. Maar dat uh, is toch ook een serie? Ja, dat is ook een serie, ja. Ja. Maar Breaking Bad was uh, snel. Veel actie en uh, veel gangstig gedoe en zo. Ik ben een van de weinige die... console heb je dat veel minder en dat draait heel erg een personage opbouwen. dat kan ik juist heel erg waarderen. Hmm. In films zie je dat heel weinig. Ja, je moet het doen met de tijd die je hebt. En dat is meestal maar 90 tot 100 minuten. Ja. Oh, dat is soms wel iets langer, maar het... En dan moet je het gewoon ja. uh, in de kern goed doen, zoals een uh, Evil Dead, die, uh, ja. die richt zich op uh, de goede zaken. Ja, precies. En het... Uh, uh, um... Sorry jongens, ik moet even een boertje laten, want ik heb heel vies bier. Maar vies bier. Het, uh, Ja, ik vind het niet lekker. Maar het... Uh, uh, ja, Evil Dead... Evil Dead is het gewoon beter. Eigenlijk al binnen die... Uh, die, die, die, die doet het gewoon goed. Niet beter, mm. Maar die doet het gewoon goed. Geeft, maar die... Uh, dat is zo mooi aan die remake. Het geeft ja, een duidelijk doel al in het begin van... Hé, hey, wij gaan hier naartoe omdat... Ja, dat ze is proberen niet te veel te vertellen gewoon. Maar en daarnaast is er. Uh, er ja. wordt niet weet je, naar, uh, nee, naar uh, irrelevante uh, zaken. Niet. Precies. Net zoals zeggen dat het begin niet lekker is. Lekker <laughs> ja, ja. ook. keer koop ik helemaal niks meer voor je. Ja, jongen. Uh... Ja. Nou ja, goed. Uh, ja, The fog. <laughs> nee, ja. <laughs> weet je, Ik zag, maar, maar, ik zag, maar, ik zag maar, hem laatst weer uh, uh, op uh, tv. Oh, mijn god. Kijk, uh, de, de, uh, over, hoe schiet uh, je uh, je doel uh, voorbij? Een klein maandje, dan uh, zien wij uh, John Carpenter. Uh, live. Tijdens zo'n concept in Duitsland Oberhausen. We hopen uh, live. We hopen we ho dat hij het uh, volhoudt. Het, uh... <laughs> dat hoop ik ook. Ja. Maar het doet hij het allemaal ja, live toch? Ja. De rook heeft hem nog niet uh, Nee precies. Uh, terwijl ik een, uh, een uh, checkie aan het maken ben. Uh, <laughs> <laughs> ik ga dezelfde dus kant op als Jokker. Uh, Je kan alleen geen films maken nog. goed. Nee nee helaas niet. Maar, het, uh, maar ja, the fuck. Uh, ongelooflijk sfeervolle film van die Tokio. Uh, het origineel hebben we het over. Ja, ja, ja. En dan heb je een remake die het allemaal niet heeft. Nou. Het enige wat uh, de remake heeft is Selma Blair. Ik vind het uh, een lekker. film. Daar uh, ben ik misschien over een weinige van. Ik weet het niet. Maar het, uh, uh, dat is ook gewoon... De, ik weet de, niet het, wie het is. Ik, ik vind... hoor Selma, ik moet als Salma. Salma Hayek denken. Die, dat uh, is echt uh, een uh, lekker nee, nee, rap. op haar dat... vijftigste nog. Ja, nee, ik vind Selma Blair vind ik gewoon uh, echt een heel leuk, uh, een heel leuk kopje hebben gewoon. Beetje psychover, maar dat vind ik gewoon leuk. Maar die hele film die haalt het gewoon echt niet, echt niet bij het origineel. Ik, ik denk dat De Fug uh, het voorbeeld is van hoe je een remake. Uh, of hoe, hoe je een. een, een uh, hoe je het niet moet doen, inderdaad. Ja, ja. Hoe je een naam echt volledig kan verneuken. Want uh, er zijn genoeg mensen die rondlopen met het idee dat The Falk een originele film is. En dat die, is die, echt... die, die van De, de, de, de remake. Oh, van, van die jochies of meisjes die het niet beter weten, weet je wel. Die denken The Falk een fantastische film. Oh. Maar... Oh man. Je kiest ervoor om The Fog te remaken. Ja. Je gaat zitten aan John uh, Carpenter. Ja, je zit aan John Carpenter. Uh, Ten eerste. En, en, en, kijk, John Carpenter ook gewoon hele slechte films gemaakt. Ja. Maar, uh, maar die ja, remakers het dus niet. Het, nee. uh, uh, uh, uh, ze moeten dus echt gewoon aan die klassiekers van hem zitten. Uh, en, de, de film is, is, volgt hetzelfde termijn. Het is ja. uh, qua verhaal gewoon praktisch hetzelfde. En, en ze, ze verneuken het gewoon helemaal. Wat de personages betreft, acteurs, uh, fucking slecht. De, de, die chick uit The Last speelt echt zo'n slechte rol. <laughs> uh, uh, de, de muziek, daar gaan we weer, weet je wel. Uh, ja, hebben, de, de niet, hebben de makers de Falk gewoon niet gezien of zo? Ja. Begrijpen ze niet dat die film gewoon draait om sfeer en muziek? Precies. Uh, ja. Nou, ja. dat, dat is het dus net. De locatie, de locatie een, beetje, een beetje uitbuiten. Ja. Dat doen ze voor geen meter, man. Het, Oe, hoe krijg uh, je het voor elkaar? Dit is als echt jou... gewoon een oh. snel in elkaar gezette uh, uh, Niets meer. Maar dat zie je bij heel veel van die films. Ik bedoel, Prom Night, die ook geremaked is, dan denk je echt van, hè? Ik zie de overeenkomsten, maar ik zie ze ook weer niet. Ja, maar Prom Night uh, is nog een relatief kleine film. Hè? De focus is groot uitgebracht, hè? de remake. Ja... Ja, dat denk ik ja, echt wel. Echt schandalige remake. Maar, Zo je, weet slecht je, van. Ook al zijn ze soms. Je, kijk, de, de, ik, ik, ik kon zoveel jaar geleden. toen ik uh, House of the Hond. het heel uh, tijdens de Night of Terror zag. Ik kon daar wel van genieten op het einde na. Ik vond de, de, de sfeer leuk. Ik vond de acteurs leuk. Van Kian's is ook ook natuurlijk. Hè. Ik heb het een keer gezien. Van, van welk jaar is die? Pff, uh, tf, heel wat jaar. Ook eind jaren 90, toch? Ja, ja, ik denk begin 2000 ook. Ja. Ja. Ik, zie, ik zie de douche wel voor me rood met zo'n hand erop, toch? Ja, dat is een, ja. een, een, een weer heruitgave volgens mij. Oh, Oké. Okay. Ja. Maar, maar goed, de um, remake van, uh, moet ik even denken. Uh, ja, die van, die, die van die jouw de, film met uh, Vince uh, Price uh, toch? Of uh, Cushing? Wie uh, uh, speelt erin? Uh, uh, uh, Vince Price. Vince Price, toch? Ja. Nu ja. is die van Vince Price is natuurlijk wel echt de klassieke. Hmm. Maar ik zie wel genoeg dingetjes. Er zitten ook gewoon, er zitten ook gewoon echt wel een beetje, een beetje nare momentjes in die film. Ik vond het gewoon heel leuk. Ik keek het gewoon echt uh, zoals, zoals... Weet je, het was gewoon een leuke kolder. Ja. En daar, dat kan ik wel weer waarderen. Ook omdat ik natuurlijk niet echt opgegroeid ben met het uh, nu, weet ik, nu weet ik wat het is. En het is ook niet dat je zegt van uh, helemaal je van het. Nee. Maar uh, hij is wel leuk. Hij is gewoon leuk voor, voor de leuk, net zoals weet je al... Het ze wel een sfeervolle film toch, het origineel? Ja, maar dat vond ik ook bij, bij de remake, ja. vond ik dat ook hoor. Okay. Maar uh, ja, misschien wel minder voor mensen... Uh, ik weet niet dat het af en toe vloek in de kerk is, maar ik... Uh, ik ik vond hem wel leuk, net zoals dat ik House of Wax... Is, is een uh, vermakelijk uh, met, met, met, met, hoe heet die troll? Paris Hilton. Uh, Paris Hilton. Maar yes. ze hebben haar wel op een goede manier gebruikt. Dat <laughs> zij heeft de meest gruwelijke dood in de hele film. Dus ergens zijn ze wel bewust van. Hé, hey, we hebben Paris Hilton hier. En, uh, en we gaan het publiek toch wel even geven wat ze willen. Want maar je, dat, je dat, moet er niet dat, aan denken dat ze de hele film. Dat ze de, de Scream Queen is en uh, alles overleeft. Dat moet je niet maar, aan denken, man. Nee, maar het is dus, ook, weet je, al die. Uh, hoe heet die producent ook weer? Ik, nou, daar kom ik nog wel op. Het is een hele leuke kerel en die maakt heel veel leuke, leuke filmpjes. Leuke uh, altijd met een, ook een beetje zelfbewust. Weet je wel. Hè? Vind, je een, vind je het een leuke kerel? Ja, ik vind het echt een ontiegelijke leuke kerel. En ik heb hem ook zin om gigantisch gewoon echt tegen een muur aan te rijden. Gewoon. Nee, het, um, even weer terug naar de normale ja, filmpjes. Even die droom uitzetten. Het, uh... maar, over nee, die... over uh, Haunted uh, Houses uh, gesproken? De film van uh, Jan ja. de Bond. Ja, nou daar... daar ga je toch wel echt. Uh, Dan kom je bij een stapje waarvan ik denk van. Vroeger kon ik hem waarderen, hè? Ja, ja jij wel misschien. Toen ik een maar... jaren 15 was of zo. Nee, ik niet. Toen heb ik daar heb ik het origineel gezien. En toen heb ik uh, de remake weer herzien. En toen zag ik wel van uh, nee. nee. Dit, dit is het niet. Dat is jammer, weet je omdat ja, het, het ook een CGI. keer door een Nederlander is gemaakt. Ja. Het heeft nog niet eens zozeer met het CGI te maken. Het is met sfeer. Het is met... met... Ja, maar het origineel moet het hebben van de, de, de... psyche. Ja. ja, wie is en... nou gek? Spookt dan echt? Ze zijn gewoon allemaal gestoord. Weet je wel? En in die remake laten ze geen twijfel erover bestaan dat het het huis is. Mm -hmm. uh, en, en, en dan denk ik van, weet je, hoe kan die film die 40 jaar eerder is gemaakt... Eigenlijk meer op die psyche zitten, zeg maar, weet je wel, uh, dan, dan, dan deze film. Ja, ik vind het gewoon jammer. Hmm. Ik vind het echt jammer. Ik bedoel, uh, sorry Jan de Bond, maar het, ik vind het gewoon jammer. Ja, nee, je, je kan beter. Helaas, we hebben twee Nederlandse regisseurs besproken, <laughs> nee. deze podcast, en ja. allebei niet echt uh, positief. Nee. Nou, we zitten bijna op het uur. Mm -hmm. We hebben, we, zijn best wel, uh, we hebben al veel we hebben uitgebreid. Uh, we hebben uitgebreid uh, wat remakes besproken. Precies. Tijd voor een uh, top 5. Ja. Uh, dit keer doen we een top 5, vonden we wel toepasselijk, van uh, goede remakes en slechte remakes. Ja, ook een uh, flop 5. Ja, een flop 5 en een top 5. Uh, zal ik beginnen deze keer? Uh, ik vind het helemaal goed. Laat ik met, uh, met de slechtste remakes ooit beginnen. Uh, <laughs> nummer 5, die uh, Omen. <laughs> niet echt uh, een film waar ik heel blij van word. Uh, niets van de kwaliteit van het originele is erin terug te vinden. Trouwens, je overal speler, uh, wat een irritante kutkop heeft die gast. Je bedoelt het? Uh, ik, ik, ik weet zijn naam niet Nee, even. je hebt het over. Uh, ja, wel, ja, een leuke kerel. Ja, nee, maar nou. Je, je bedoelt het over die vader? Ja, uh, ja whatever. Of heb je het over je yogi? Nee, de vader. De vader? Ja. Nee, lief, uh, ja, vader. lief Schreiber of zo. Lief Schreiber. Wat, wat, wat, wat een kut acteur. Nou, dat vind ik leuk. Nee, die gast, die uh, kan echt wel acteren. Dat is allemaal niks, meer. dat gaat toch niet vergelijken met, uh, met die... Uh, nah. met die uh, God, ik weet niet meer Ja, gesprek. ik weet wel wie Gregory moet, Peck, dat Gregory gaat toch niet vergelijken. Nee, dat is niet fout niet, niet, Gregory Peck, maar okay. Lief Schreiber, die kan echt wel acteren. Nee, ik, ik heb gelijk, hè fuck ja. <laughs> Nummer 4, Elm Street. Mm -hmm. Ja. Uh, ja. Dat heb je wel meer bij remakes. Het zit technisch goed in elkaar, maar uh, geen toegevoegde waarde. Het is niet iets waar uh, fans blijven worden, mag ik kan het zo zeggen. Uh, fans van uh, onze leeftijd, nou, de fans, fans van, de, van het origineel. Ja, precies. Ja. Uh, nummer drie, die hebben we helemaal, helemaal niet besproken. Dat is uh, House of Sorority Row. Of Sorority Row Hoe heet die Wait remake nou? So, sorority Row, heet ja. Die, uh, die... Uh, ook compleet inspiratieloos. Uh, Cheap as uh, uiterlijk. Uh, die, die, die vrouwelijke acteurs ook gewoon. Mm -hmm. zo echt, ik wil er niet uh, te veel over zeggen. Nou, nah, niet echt. is het verschil dan echt zo goed? Uh, niet per se, maar het is gewoon uh, like een lekker vermakelijke jaren tachtig hoor, film. Ja, ja. Maar nee, uh, als fan van ethische uh, van uh, slashers is, uh, is uh, de remake van uh, Sorority Row niet echt, uh, niet echt aan te prijzen. Uh, nummer 2, Carrie. Uh, die film faalt uh, er echt uh, volledig in om, om, om het... Ja, ...een ijzersterke verhaal van het origineel... ...en de ijzersterke rollen... ...om dat, om ja, dat nieuw het, leven te geven... ...echt volledig erin gefaald. Het gaat wel meer naar het naar, naar boek van Stephen King. Wel... Ja, nee, maar dat interesseert me allemaal niks. Nee, dat, dat doet de The Shining dat... remake ook... ...maar daar ja. heb, je niet, uh, niet, heb je geen betere film mee. Nee, nee, nee. Dat, dat, dat is ook niet... Weet ook je, dat, is, dat is een heel makkelijk excuus. Ja. Ik bedoel, de, de, de, de casting is verkeerd... ...de effecten zijn verkeerd... ...de... de, de Weet je, het de, de, de einde van, van, van Carrie met die fantastische splitscreens van Brian De Palme. er ja. komt helemaal niets van in terug. Ze spelen veel te veel in de moderne Waarom technologie. Kan Waarom kan Carrie ook vliegen? kan Carrie Ook zoiets. Ja, ook zoiets. Het origineel is juist zo, zo menselijk. Je doet ook een trap op je, de grond en je ziet die, die grond die splijten. Op dramatisch niveau is de De palma film ook ijzersterk. Je voelt echt ja. mee met Carrie. Ja. Hier kon het me geen reet schelen. maar. Nou, in nummer 1 uh, The Falk is geen verrassing. Ik heb net uh, de film al kaart gebashed. Ja. Dus uh, <laughs> echt, yeah, voor mij de slechtste remake ooit. De goede remakes. nummer 5, Night of the Living Dead. Ja, Sam Savini. Van Tom Savini. Ja. Uh, frappant is dat Tom Savini natuurlijk de uh, godfather over make-up uh, effecten is. En in Night of the Living Dead, uh, 1990, komen er niet zo heel veel in voor. Het is geen film die, die draait om de gore. De make-up effecten van de zombies zijn leuk, maar ja. gore-effecten zijn schaars. Beter dan in het origineel trouwens. Ik heb echt geen uh, idee of er een director's cut bestaat of zo, waar, uh, waar dat wel uh, in zit. Oh, Geen idee. Geen idee, Maar, maar ja, met de switch zit het goed. Ja. En de cast hebben ze, hebben ze leuk opnieuw gecast. Met Tony Todd Tony natuurlijk. Todd. Uh, ja, die tuurlijk, heb jij ja. vorig jaar nog ontmoet. Ja. En uh, gewoon een hele vermakelijke film. Ik vind het niet per se een, een geniale film of zo, maar ik kijk er heel graag naar. Ik heb hem eerder gezien door Nator Chanel van uh, Romero en het, uh, ik, uh, ik, ik vond hem echt heel erg leuk. Ik ja. vond die, uh, die dame, die, die Red Hat, hoe heet ze ook alweer? Nou, ik weet eigenlijk niet hoe ze heet. Maar uh, die, uh, die vond ik ook goed gecast. Ja. Um, is wel wat meer een power woman dan... Die blonde chick uit het origineel. Judith OD. So, yeah, daar heb ik net een nieuwtje over geplaatst trouwens, dat ze uh, oh. een keer terug in uh, de, het nieuwe vervolg op Night of the Living Dead. Oh serieus? Ja, ja. ze oh, is ouais. ja, inmiddels 70 of zo? <laughs> Night of the Living Dead, Genesis. Oh. Keert ze in oh. terug en trouwens ook meer acteurs uit de uh, oude Romero films, bijvoorbeeld... Oh. Uh, David Crawford. Het is die, uh, ja. die, die professor of zo die praat in het begin van Dawn of the Dead. Die, die uh, de wereld wil waarschuwen. Weet uh, je wel, met die baard. They, they must be Ja. Shut on Precies. En, en, uh, <laughs> en, en de, de, de zombie, die, die Hare Krishna zombie komt er ook in voor. Van? Van Dawn of the Dead. Ja, ja, ja. ja, God. En de helikopter zombie ook van Dawn of the Dead. Ach, jezus. Die hebben allemaal That's... een rolletje in die film. Hé, ja, want ze over goede Dawn of... Nou, ik ga hem gelijk even noemen zo. Of goede remakes gesproken. Oké, okay, laat me eerst maar het op Nou Ja, Daarna okay. mag jij. Uh... Kom maar nu, pas op, jezus. Yes. Ja, oké. Okay. Ja, ik ja, Ben nu wel heel benieuwd. Okay. Ja. Uh, Nummertje 4, de Blob. Ja. Daar ja. hebben we het over gehad. Mm -hmm. Nummertje 3, hebben uh, we eigenlijk niet, niet veel over gehad. De Fly. Uh, we hebben we niet al veel over gehad. Uh, nee, dat is gewoon voor mij de derde beste remake ooit. Maar uh, ja. Prachtig Schoolvoorbeeld van, uh, van uh, hoe je een moderne draai kan geven aan een oud concept, andere aanpak typisch een re, een, ja. de, de stempel van de regisseur, de, ja. body uh, horror uh, weet je wel, uh, van Cronenberg. Ja, uh, heel erg uh, een goede cast ja. ook, heel zo. simpel, heel, heel simpel, simpel. niet uitgeweid, weet je wel. Ja. Maar toch voel je die dramatiek tussen ah. uh, dus, uh, Goldblum en uh, dingetje. Ja, uh, ja goed. Weet je Gina Davis. Gina Davis. En uh, ja, die, die fly effecten, mijn nee, god. Die effecten zijn maat. Jezus krachtig. Uh, nummer 2, Invasion of the Body Snatchers van uh, Kaufman, Philip Kaufman. Geniaal sfeervol. He heerlijke film. Mm. En uh, nummer 1, uh, is geen verrassing. Is The Thing. Ja. ja dat is inderdaad. Daar wil je het over hebben. Nou, uh, ik, uh, ik natuurlijk wel. Ik, ik, ik, heb, ik heb een aantal remakes nog niet benoemd. En uh, natuurlijk vind ik, ik vind Dawn of the Dead. Ja. Uh, van 2004. Is dat, uh, ja, het is dat raar dat we daar niet over hebben gehad. Het is misschien dat wel de meest populaire remake. Is denk ik misschien wel, ja, nou ja, goed. Uh, uh, waarvan je ook denkt: van... dat is gewoon een goede remake. Ja. Uh, uh, tuurlijk, we hebben, we hebben George Romero en de, de Dario argento cut, Weet je wel, mm. die uh, uh, echte klassiekers. Ja. Maar, uh, uh, god, hoe heet hij nou ook weer? Die regisseur. Van de remake? ja. Uh, yeah. Ja? Yeah, van uh, Batman vs Superman en... en uh, Albert, Snyder. Snyder, Snyder. Snyder. Zack Snyder. Zack Snyder. Snyder deed het... Uh, misschien tot nu toe wel zijn beste film. Donald the Dead? Van Zack Snyder. De beste film van Zack uh, Snyder. Ja? Yeah? Ja, denk het wel. Uh, uh, ik ben geen fan van Soccer Punch. Uh, nee, ik nee. zie Soccer Punch uh, als, als een uh, apart iets. Maar, ja, ja, ja. Nee, dat is, dat ik, is heb, zeker, ik heb zeker uh, genoten is... van Batman vs. Superman. Ja. Het, uh, maar Dawn of the uh, Dead, inderdaad. Dat ook een voorbeeld van hoe, hoe het hoort eigenlijk. En uh, even een notable ode. Uh, ik vond toen, zoveel jaar geleden, My Bloody Valentine mm. 3D toen je in de bioscoop kwam heb ik daar echt van genoten okay. en dat was ook ik vond het een leuke kleine film daarnaast uh, waren de 3d effecten waardig ook gewoon goed ja maar als je uh, de films uh, van de 3d uh, kijkt of hoe het uh, ook, hoe je hem ook hoort te zien zitten hele rare filtertjes op die film en het deed pijn in mijn ogen ik vind het heel leuk dat die kerel er weer in zit uh, de grootste cultuur ja. dat, uh, ooit, uh, Halloween 3. Uh, Tom Atkins. Tom Tom ja. Heerlijk, echt blij dat hij ook naar de weekend of zo komt. Ja, ja, ja. Ik kan ja, ja, niet ja, wachten. Zeker weten. Heel tof dat hij uh, er weer in zit. Ja, ja maar ik, vond, ik, vond, ik, ik merkte gewoon wel, weet je wel, van dit is. Uh, uh, ik heb een schurft hekel aan Supernatural, maar die, en, uh, die acteurs die zitten. <laughs> in zit veel. Ehm. Um, maar ik kon het waarderen. Ik, vond, ik, weet je, ik merkte dat het hard op de goede plek zat. En ik vond die 3D-effecten die uh, ook nog best wel nieuw waren voor die, uh, in die tijd. Uh, alsof het heel lang geleden is, maar dat vond ik best wel mee. Maar ik heb die film echt gewoon vijf keer in die bioscoop gekeken. Was dat toen al uh, dat real 3D of was het toen een andere techniek? Dat was volgens mij wel echt 3D, ja. Ik heb geen idee meer. Man. Die film is al best wel oud. Ja, is het in nee, 2003 ik... of zo. En dat is denk ik wel 2003, ja. uh, of nou, ik denk ietsje Ja, het zou wel eens 2003 kunnen zijn geweest. Okay. Maar ik weet wel dat ik, hem, dat ik hem toen zag, volgens mij in Den Haag voor het eerst. En uh, ik vond het echt super grappig om in het begin dat die gast dan een biertje drinkt en zo het publiek inspuurt, weet je wel. Mm. En dat zag ik gewoon goed. En, ik zag die toegevoegde waarde van de, van de 3D-effecten mm. ook. Ik vond het een hele leuke beleving. Ik wil niet zeggen dat het een fantastische film is of zo, maar ik, ik, vond ik, hem wil, hem wel wel, ik wil hem wel herzien. Want ik heb hem echt niet, niet goed gezien de laatste keer. Ja, nee goed, het, het is, het is uh... jouw. Uh, uh, ik ga top op. en Flop 5 uh, Remakes. Mijn uh, slechtste zal ik dan maar met uh, nummer 5 beginnen. Uh, dat is bij mij de Omen. Dan zeg ik dat goed. Nee, ja. nee, jij moet uh, even kijken. Waarom heb, waarom, heb, heb, heb... Kijk, dit is wel je slechtste. <laughs> ja. zet je bril even op, jongen. Ja, maar waarom zet je dan ja. jouw naam eronder? Allora. Ja, man, het zit er zit een streep oh, tussen. Jongen, jongen, ja. jongen. Echt, uh, hier, de, hier de, Ricardo heeft een soort van uh, doktershandschrift, maar dan voor uh, mensen met een, een, een IQ van 70. Anywho, slechtste films. Ik moet er natuurlijk af en toe ook al even over nadenken. Uh, maar uh, ik heb uh, bij 5 heb ik uh, Dark Water. sorry, sorry Jennifer Connelly. Ik heb bij uh, vier heb ik Elm Street. Bij 3 heb ik eh, uh, fuck. Bij 2 heb ik Prom Night. Ik snap ja. de remake van Prom Night gewoon niet. Nee, totaal geen nut alweer. Ik eh, uh, uh, nee. En uh, dan nummer 1, omdat dat ook gewoon én een slechte remake is en gewoon een hele slechte film. Ja. April Fool's Day. Ja. April Fool's Day he? is... Nee, we hebben niet over gehad. Nee, een hele, leuk, hele leuke... Een hele leuke, origineel. kleine... Ja. Niet is het een slasher. Ja, een, een, een, een leuke mindfuck. En het en, is uh, een leuke mindfuck uit de jaren tachtig. Ja. Ik uh, zou zeker iedereen het origineel... Uh, eens een keer uh, willen laten zien. Eigenlijk. Dit, uh, echt een heel leuke film. Die remake... Die het, het, het, het, is, het is gemaakt met een... Met een Low budget uh, serie, uh, voor, voor, een, voor een aflevering van een serie of zo, ja. iets zo, zo voelt het ook. Ja. Het is echt gewoon niet goed. Ja. Echt niet goed. Het, uh, het, het schoolvoorbeeld waarom uh, bepaalde films gewoon echt gewoon heel slecht worden gedaan. Waarom ze het gewoon niet moeten doen. Nee, precies. Wat ik groet bij mijn goede films, uh, er zitten een aantal bij die niet heel erg. Uh, ja, vernieuwend zijn voor de mensen, denk ik. Want we hebben ze al uh, vaker uh, aangeprezen ook. Maar ik heb op nummer 5 de Heels of Ice. Ik vind de, de remake van de Heels of Ice, sterker nog, deel 2 van de Hills of Ice is beter dan het originele deel van de Heels of Ice. Mm -hmm. uh, maar uh, laten we zeggen, de, nu gewoon nummer 1. Die was gewoon heel erg goed. Vond ik echt uh, goed in elkaar zitten. Het uh, sfeer, het. Uh, het tempo, het zat eigenlijk allemaal gewoon goed mm. en, uh, uh, ja, hoe je het went of verkeerd Wes Craven had wel een klassieker gemaakt met zijn Heals of Ice. Mm. Uh, Maar de, uh, ik, vond, ik vond het origineel, de remake, die... Ja, nou, deed het niet beter, maar het zat er, zit er tegenaan? Zat ja. tegenaan. Ja, nou, ik, ik, ik ben niet zo'n heel grote fan van het origineel. Nee, nou ja, goed. Ik, ik had... vond, ik vond laat, ik laat ik zeggen dat ik de remake een, uh, een welkome toevoeging uh, vind. Klopt. Ja. Ze doen ook net even ietsje anders, net even ietsje meer, eigenlijk ja, ja. ook. Uh, ja. Nummer vier, The Blob. Mm. The Blob is origineel, is, is, is, is, is prachtig. Het, mm. De remake uit de jaren tachtig is, is, is gewoon nog beter. Ja, heerlijk sfeertje en uh, lekker effect. Ja. Eh. Echt uh, ethisch. ook een echt een ethisch. Ja. Nummer 3, Maniac. Ik heb hem al uh, heel erg vaak gepresseerd tijdens deze podcast. Maniac is beter dan het origineel. The Fly van Cronenberg heb ik op twee uh, ook niet uh, heel erg verrassend. Uh, nou, ook op nummer één, uh, The Thing ja. van Carpenter. Ja. Daar zullen de meesten wel mee eens zijn, denk ik. Dat denk ik eigenlijk ook wel. Zijn er films waarvan je denkt van, nou, daar zou ik eigenlijk best wel een remake van willen zien? Uh, ik heb lange tijd It gezegd. Dat is, uh, ja. is nu uitgekomen. Ja, die, die komt er nu aan. Um, en ja, nee, ik, ik kom even op niets anders. Ja, misschien nog filmen als... Nee, maar dat slaat nergens op. Troll of zo, weet je wel. Daar zit, <laughs> zit, zit, zit ik ook niet echt op te wachten of zo. Och, maar, ja. Nee, ja, weet je de dingen dat als ze Gremlins zometeen gaan remaken. Nee, Gremlins wordt is... het een uh, of wordt het een remake? Nee, Gremlins, nee word Gremlins is al uh, goed genoeg. Uh, daar hoef ik geen remake van te zien. Nee, en nee, dat ik, ik, ik geen... wil ik ook niet. Maar ik dacht van, ze, ze praten toch ook over een, een nieuwe Gremlins-film? Oh, volgens mij wel, ja. Ja. ja inderdaad. Daar hebben ik nog een stuk ja. op gelezen of dat nou praktische effecten worden of CGI. Nou, dat ja. zou wat zijn zeg, allemaal CGI-Gremlins. Nou, daar zit ik echt niet op te wachten. Oeh. Ja, daar ben ik ook wel echt een beetje bang voor. Ja. Ik denk dat, bij, waar ik nog een remix van wel zou willen zien... Het lijkt me moeilijk hoor. Het lijkt me echt wel moeilijk. Maar... Um... Ik zou ook niet per se voor de, voor de, voor de klassiekers of zo gaan. Uh, weet je, ik nee, ik, wel... ik zit dan bijvoorbeeld ah, te denken oh, aan een film oh, oh, als het... waar we het met de slashers over hadden. Uh, strange Behavior en zo, weet je? dat soort films. Nou ja, weet je... Ik vind over het algemeen, weet je, er zijn zoveel uh, slashers gemaakt en dat zijn echt niet allemaal echte classics. Mm. Maar je kan wel die, uh, kan er heel veel daarvan uh, wel remaken als het maar dat je goed doen. Ja. Sleepaway Camp? Sleepaway Camp. Ga je zo'n e e einde ooit over? Gaan ze doen, maar dat kan niet. Nee, dat dat zie, kan dat ik niet. Gebeurt. Ik zie daar geen het... goede remake uh, Nee, ik dan. ook niet. Het, het, het, het, het... Ik wil echt, echt geld opzetten van willen ze dat een keertje gewoon overnieuw kunnen maken, dat, dat, maar dat, dat, dat gaat niet gebeuren. Ik geloof dat niet. Maar ik, nee, ik, ik kan niet even snel een film bedenken um, dat een die een fantastisch uitgangspunt heeft, waar uh, toen de tijd niet alles uit is gehaald. Uh, nee. Nee, dus uh, laten we ja, daar niet... Uh, nee, nou ja, weet je, kijk... Uh, we hebben eigenlijk ik, bijna ik, van alles waar we vroeger van hadden gedroomd, van uh, wat zo vet zijn als we daar een nieuw leven aan geven. Nou, kijk, dat is beetje. voor meer dan de helft gewoon mislukt. Het uh, grootste ja. voorbeeld natuurlijk Elm Street. Want ik weet nog wel dat ik daar echt heel nieuwsgierig naar was. Ja, ik ook wel. Ik was op zich benieuwd. Ik had ergens wel gehoopt uh, dat het naar hem Elm Street gewoon vervolgen weer zou krijgen. Ja, met, met uh. Engeland. Ja. Ja, maar. Ja, ik. ik Engeland, ik bedoel, onder zo'n laag make-up kan hij het nog twintig jaar doorgaan? Okay, ik denk dat Engeland nog heel veel kan, maar. Ja, het, het, ja of, of, of die. Ja, nou, ja, maar goed. Uh, dat, zou, dat zou dan geen remakes dan zijn, hmm. natuurlijk. Het zouden gewoon weer nieuwe films gewoon worden, denk ik. En ze hebben het ook over. Er komt ook een nieuwe Friday, toch? Die is nu volgens mij. Ja, uh, uh, sterk nog. Gaan On hold of zo? Ik, ze ik gaan, of... naar mijn Street gaan ze weer doen. Ja, en zou dat zelfs over dat het een found footage film zou worden? Bij Neural ja. Nee, uh, Jason. Uh, oh ja, ja, daar heb ik ook wel eerder over gehoord. Hmm. Uh, en natuurlijk, er komt een pumpkin pumpkinhead remake aan. Oké. Okay. Uh, uh, is dat een goed idee, of is dat, denk je van nou? Misschien wel. Ik denk eerlijk gezegd dat het wel, model misschien wel. moet zijn. Als ze als CGI maar achterwege laten. Ja, daar ben jij weer voor. Ja, ik, daar ben ik kom. keihard tegen. Nou, ik weet niet of dat per Luister, se... ik zeg je één ding. Alien Resurrection. Uh, ja. De CGI vorm. Aliens. Weg is de dreiging. Uh, ja. Uh, kom op zeg. Ja, sorry. Nee, Pumpkinhead mag niet digitaal worden. Hoeft toch ook helemaal niet? Die kan toch een fantastisch pak creëren? Ik denk dat je wel vast. Je wel, kunt ook met Animatronics zelf al bereiken. Dat, ja, daar kun je heel veel mee bereiken. Ja, maar. Maar. Ik weet niet. Ik denk trouwens dat. Um, um, ik ben een groot uh, fan van uh, Demons of Demonie uh -huh. van uh, Lamberto ja, Bava. Heerlijk van. Um, hoe zou dat zijn in een echte Amerikaanse remake? Uh, misschien wel cool. Zeker met zo'n setting. Misschien wel. bioscoop lijkt me wel en dan die complete chaos op het eind. Ja. Die dan echt laat zien. Hè? Want ja. eigenlijk doet Lamberto Bava ook natuurlijk vanwege budgettaire redenen laat hij dat niet zien. Ja. Maar uh, hoe zou zo'n film uitpakken, joh? Ja. Ik ben daar wel benieuwd naar. Ja, ben. En maar... trouwens uh, ja, het is heel slecht gesteld met de remakes. Er komt ook een remake van Scarface. En ik weet dat Scarface <laughs> was ook een remake. Maar... Ja. De Palma, Uit. weet je wel? Die heeft er gewoon een goede film ja, van gemaakt. Ja, ik, ik ben, geen fan, maar ben, er zijn genoeg fans. Ik ben fan van de Palma. De, de Scarface, van Scarface, wordt, Scarface wordt ook vaak gewoon besproken, wordt bijvoorbeeld genomen voor werk van cameratechniek en zo. Ja, ja, ja, er zit ja. heus wel, er zit, er zit, heel veel vakwerk in, in, in Scarface. Mm -hmm. En mijn broertje was laatst bij hem en die zei, want ik was toch weer vergeten, hij zei, wist je dat er een remake van Scarface komt? Ik zei, oh ja, klopt. Ik had geen idee wie de regisseur was. Zij vroeg van wie denk je dat de regisseur is? Dus ik ging nadenken, wie is nou een typische gangsterfilmregelsurfer nu? Ik weet maar wat, Anthony Fuckua. Fuckua. Fuckua. Whatever, van Training Day. Ja, ja. ja, en ja dat is hem ook. Oh yeah. dus, ja. Dus van die, weet je, alles, alles is zo voorspelbaar nu gewoon. En het wordt weer een remake van niks, weet je wel. Het wordt weer. Ja, ik, ja. Weet ik, ben niet, er, weet ik ben er allemaal klaar. Uh, het, het, het, het, het, ik geef eh, ook geen geld meer uit aan Als je een kijkt remakes. naar. Uh, nou naar, naar, goed, weet je. Buiten het horror worden natuurlijk ook genoeg remakes gemaakt. En er zitten ook gewoon goede bij. The Departed, weet je. Dat, is dat vind ik helemaal niet goed. Vind je dat geen goede nee, dat, film? Dat vind ik een van de mindere, mindere Scorsese's, zeker weten. Ach, oh, fuck jou, yeah, man. Dat nee, is gewoon echt, is een goede film. Echt waar, nee. nee. Nou, hè? Nee. En sowieso alle fans van het origineel die, die vinden hem ook helemaal niks, hoor. The Departed. Dat ben, hoe jij het nou weer? Zit je op die website? Nee, ik lees. Ik zit te veel aan en zo. Dat lees ik gewoon. Nou, dat, dat mensen dat, vinden Infernal Affairs allemaal beter dan dit bepaald. Daar ben ik gewoon niet mee eens. Daar ja, ben ik gewoon ja, echt ja, niet mee eens. Ja, maar jij bent ook de uh, uh, Freak of Nature. Dan krijg ja, je vast dat. wel. Ik ja, ja. <laughs> denk dat maar gewoon stoppen, Ricardo. Ja, het wordt ook wel heel lang nu. Ja, het 1 ja, uur en ja. uh, uh, 19 minuten. Ja, dat uh, mensen daar ook wat beters kunnen doen in hun tijd. Precies, zonder van jullie tijd. Ja, precies. Ik heb geen. Uh, uh, ik, we hebben het niet over een onderwerp voor de volgende keer gehad. Maar ik weet wel wat te bedenken hoor. Jij hebt deze bedacht? Ja, jij mag het. Ik, uh, ik wil het gaan hebben over iets uh, Italiaans. Oh. Uh, ik, ik denk uh, dat ik het graag wil hebben over Italiaanse zombiefilms. Oké. Oh. Okay. Ja, nee, uh, ja. Dat, dat, Jij had het net over Demonie. Dat, dat is geen zombie. Jongen. Nee. Niet nee, echt. Maar het ik zullen het huis wel joh. over hebben over twee weken. Maar uh, ja, we, we zullen veel uh, Fulci bespreken en uh, ik heb er zin in. Het uh, wordt, uh, wordt een grote smerigheid. Ja, uh, een grote uh, trash uh, sessie. Ja, uh, we kunnen er veel over, want er uh, komt natuurlijk ook weer de, de Argento cut voorbij. Ja, uh, zullen we het ook over Argento, en, inderdaad. Uh, en alle, alle Italiaanse Dawn of the Dead, uh, uh, Spin-offs uh, en uh, remakes en uh, ja. uh, heerlijk. Uh, waar natuurlijk ook een van de beste zombiefilms ooit voor mij in ja, ieder geval ja, zeker weten. In voor gaat komen. Nou, wordt het gezellig. Wordt leuk. Uh, bedankt, uh, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het uh, mij toelaten in je huis uh, deze <laughs> keer. En, nou, uh, nooit in de techie doen hè. <laughs> ik bedoel, uh, <laughs> echt uh, stop een in erin zo, <laughs> voor de zekerheid. Want het, uh, ik zit ook niet veilig hier. In bedankt voor eigen... het luisteren en uh, tot over twee weken. Yes, tot twee weken. Doei.